Fondsen moeten eind dit jaar een dekkingsgraad hebben van 105% om een korting te vermijden. Het grootste fonds van Nederland, ambtenarenfonds ABP, kwam eind maart uit op 95%. Ook de nummer 2, Zorg en Welzijn, zit met 96% te laag. In Schiedam is een hijskraan van zo'n 40 meter omgevallen en op een trembaan terechtgekomen. Er vielen geen gewonden. De kraanmachinist kon op tijd uit de hijskraan komen.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 Het was een ochtendspits met weinig bijzonderheden. Er staat nu nog 150 kilometer file. Ik noem de files in de randstad vanaf 4 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij 1 Brugge 4 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Pumbrentenknopen Zaandam 6. A8 Amersfoort. ...Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Komplein 4. A9 ook maar... ...richting Amstelveen. Tussen Bevenwijk... ...en knoopend Raasdorp 8. Op de... ...A10 de ring Amsterdam tussen Afrit-Ijmuiden... ...en de Nieuwe meer 4 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht... ...bij Nieuwebrug 6. en Van Utrecht... ...naar Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag... ...Malieveld 8 kilometer langzaam rijden. A15 Nijmegen richting Gorkum... ...tussen Ochten en Tiel 5. A16 Breda Rotterdam voor de Van Briden... 4 kilometer. A27 Almere Utrecht tussen...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 Tot de bedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving.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 Yesterday, Sunday Nee, de Beatles, yesterday. Ja, we zijn uh, ja, Don Ghebber... En, en dat heeft met het volgende onderwerp te maken. Hè? We zijn Don Ghebber en Richard Buitenk. Ja. Welkom weer in uh, Hotel uh, Hoogland... Het is uh, prachtig weer, kom lekker naar, uh, naar het hotel om een bakje koffie of thee uh, te halen. Mooie wandeling. En uh, Wat heeft het met uh, het vorig, yes. uh, volgende onderwerp yes te maken? Uh, We hebben hier een man zitten die niet van gisteren is, maar wel van gisteren houdt. Kijk, <laughs> ja. want de mogelijk nieuwe voorzitter, want de leden moeten het nog goedkeuren, Carl Simons. Welkom, Goedemorgen, Carl. Goedemorgen allemaal. Yeah. Carl, om maar uh, even met de deur in huis te vallen. Van waar de interesse om dit te gaan doen? Uh, uh, ja, eigenlijk ben ik al langer lid van uh, het genootschap. Ik heb vaak uh, de kas mogen controleren, dus dat is ook heel hele. Okay. Ja. En jij ja, dacht, was... het zit goed. Nee, maar de, die was in goede handen van Matthé uh, Krabbedam. Ja. En die heeft voor meerdere verenigingen eigenlijk het beheer over de financiën. En die, dat is altijd prima verzorgd. Ja. En uh, op een gegeven moment kreeg ik een vraag van: Ja, bij, uh, Ankie gaat opstappen, Anki Jouwstra. Die en, was, Intrum, we nemen, we nemen ja. er is niet niet uh, na uh, Het aftreden van Ger is er eigenlijk geen nieuwe voorzitter gekomen. Eigenlijk was men nog steeds op zoek. En nu Anki ook weggaat, uh, was het punt, het dilemma natuurlijk, van wie gaat het worden? Dus ik heb de vraag gekregen, zou je dat willen? Nou, ik heb natuurlijk diep nagedacht, dat begrijp je, dan? Ja. En uh, er is uitgekomen, uh, jouw. hoor, ik sta me ter beschikking, maar ik heb het eerst ook in het team, het huidige bestuursteam gebracht, want ik vind wel, als je in een bestuur weet, ik ken dat eigenlijk uit het verleden, want ik ben ook van andere verenigingen, tien jaar van een sportvereniging in Haarlem bijvoorbeeld voorzitter geweest, je moet een team hebben wat, wat goed kan samenwerken dus ik heb het ook aan het team gevraagd van willen jullie dat allemaal, dragen jullie dat want als je niet goed met elkaar zeker als voorzitter natuurlijk als je niet goed met, goed met elkaar kan samenwerken dan, dan is dat geen goede zaak, dan moet je dat beter niet doen en het is eigenlijk een unanieme vraag geweest van wil je dat doen, heb ik gezegd ja, nou ja het uh... Karl, want een vraag brandt op de lippen natuurlijk, ja. een beetje. Uh, integratie van, van alle dingen die met oud zandvoort te maken hebben. En er gebeurt nogal wat in Zandvoort op dat gebied. Ja. Uh, wat wordt jouw stijl? Uh. ...van voorzitten voorzitter... ...en wat worden je doelen daarbij? Uh, ja, nog het... ...er waren al wat... ...en dat is nog niet vastgelegd... ...en dat is ook een van mijn taken die maar graag wil... ...want ik ben natuurlijk geen antwoorder. Ik, nee. ...ik heb wel belangstelling... ...maar geen kennis van maar wat ik wel heb, dat is ervaring bestuurlijk ja. He, dus, en dat is hetgeen wat ze van mij wilden, want dat was eerlijk gezegd Don, ook een van mijn eerste vragen van ja maar ik ben niet in oudsantwoord, ik heb zelf geen kennis wat willen jullie dan? Nou dat was het punt van uh, jouw bestuurlijke ervaring inbrengen en dan de specialisten die we hebben of kunnen aanspreken ja. die doen dan ja. de verhalen wel nou dat was voor mij ook een reden natuurlijk om te zeggen dan ben ik geïnteresseerd en uh, wat, wat zijn de doelen? als je daarnaar kijkt dan zeg ik nou, uh, het belangrijkste is eigenlijk uh, een beleidsplan brengen, structuur nog beter erin brengen. Uh, dat, ieder, dat iedere groep van interesses, dat die ook een soort aanvoerder gaat krijgen. Dus ook een, een goede structuur in het bestuur uh, brengen, zodanig dat die taken die we hebben als... Oud-genootschap van oude waarden, om dat ook uh, goed te begeleiden met de mensen die dat ook aansturen. Ja, we, we kennen nogal wat initiatief op dat gebied. Ja, we hebben de babbelwagen, we hebben het genootschap, we hebben het Zandvoortsmuseum om niet te vergeten. Tuurlijk. Uh, er zijn er nog wat meer. Uh, zoals uh, straks in de agenda staat een wandeling door Oud-Zandvoort heen uh, vanuit het museum en dergelijke... Uh, het zou zo fijn zijn en zo leuk zijn als er een hechte samenwerking tussen al die initiatiefnemers is. En daarom vroeg ik een exact, beetje, exact. gaat jouw stijl wat naar de bruggebouwer ja. achtergekant? Uh, de, dus uh, verbindingen leggen, verbinden en, en uh, dat soort dingen, dat is natuurlijk erg belangrijk. En uh, ik, uh, ik hoop dat inderdaad uh, waar te kunnen maken. Dus dat je met degene die hier ook is antwoord van, want we hebben nogal wat verenigingen die eigenlijk, uh, dat is wel een goed initiatief geweest, uh, ondergebracht zijn in, in een stichting. ...die daar allemaal in deelnemen... ...of het nou het genootschap zelf is... ...of uh, de Bomschuiterclub... ...of het is de Wurf, ja. ...die dus allemaal in een vereniging zijn... Dus ...er is nu een koepelvereniging gekomen... ...en ik denk dat het heel belangrijk is... ...daar zie je nu al gevolgen van... ...in meerdere vrijwilligers... ...die bijvoorbeeld in het museum samenwerken... Uh -huh. ...want, laten we eerlijk zijn... ...we bestaan voor hele belangrijke takken van sport... Uh, ...bestaan we van vrijwilligers... Ja. ...en niet alleen takken van sport... ...is dan tussen aanhalingstekens... Of het nou over kunst gaat, of dat het over zorg gaat, of dat het over het verenigingsleven gaat. We bestaan van vrijwilligers. Ja, dat zijn al die groepen daaromheen ja. die dat doen. Uh, het leuke is namelijk dat jullie zo allemaal een eigen terrein hebben. Als, je, als ik het een beetje inschat, het genootschap gaat er wat wetenschappelijke kant op. De babbelwagen sociaal vooral, Zeker. de sociale structuur ja. van Zandvoort ja. Ja, je hebt cultuur in de Wurf de Bomschuitenclub is weer meer op de visserij en, en zeevaart en dergelijke, ja. uh, nou ook oude gebouwen, de, ook. die bouwen ja. zijn nou. ja. Ja. Ja. Ja. Uh, en het is leuk om dat op één rij te krijgen natuurlijk Zeker. allemaal en, en goed samen te werken en uh, ook leren van elkaar natuurlijk hè, van andere verenigingen die in IJmuiden zitten of in Katwijk of in Noordwijk, hè, dus in kustplaatsen want dat is vooral, er zijn natuurlijk andere oudhuizen kundige verenigingen, die dus in meer landelijke gebieden zitten, maar het is juist leuk om die kustplaatsen te zien van hoe men dat aanpakt, qua structuur en wat men doet, en uh, sommige dingen hoef je dan niet uit te vinden, want dat is al gebeurd natuurlijk, hè? er zijn veel mensen die daarmee bezig zijn. Ja, het, uh, er liggen verbindingslijnen tussen Zandvoort en Katwijk. En Katwijk, Katwijk ja. ja. niet heden de dagen, maar ook in het verleden. Klopt. Uh, is dat zo, en dat is natuurlijk leuk om dat uit te vissen en daar het verhaal over te vertellen. Ja, ik ben daar een uh, jaar of Twee geleden ben ik daar met een groepje uit de raad geweest. Om juist te zien van hoe heeft het organisatorisch daar gedaan. Want Katwijk is natuurlijk een veel groter gebouw. Met een veel grotere schilderijencollectie. Want die is echt heel erg mooi. Maar eh, structuur eh, van samenwerken. Ook met heel veel vrijwilligers. Die allemaal een vertegenwoordiging in het bestuur hebben. En dat is, dat is ook heel goed. Want dan heb je al die geledingen die samenwerken. ...uit uh, een eenheid van, van denken en dat is uh, daarmee zijn, daar zijn ze eigenlijk erg uh, groot geworden... ...en als je daar de supposter hebt, de mensen die uh, rondleiden, nou dat is uh, grandioos. Ja. Nu heeft het genootschap een aantal activiteiten. Ja. Uh, onder andere de klink, de genootschapsavond en... De avonden bed. om het te uit uh, nou, gaan te gaan dragen. Dat, de gaan we dat uh, voortzetten? Zeker, en uh, proberen dat natuurlijk te intensiveren, dat je dus nog meer kennis kan overdragen, want de mensen vinden dat erg leuk. Uh, het uitbrengen van de klink met al die oude foto's, ik, heb hier ik een zie een uh, ja. exemplaar dus uh, voor me liggen. En dan uh, zie je dat er dus steeds weer nieuw materiaal wordt aangedragen. En er wordt ook steeds een beroep gedaan, ook tijdens die genootschapsavonden, uh, dat de mensen, als ze materiaal hebben, dat ter beschikking stellen, dan krijgen ze het terug, het wordt ingescand en ze krijgen de oude foto's of wat dat dan ook mogen zijn, weer terug en dan wordt het eigenlijk in de collectie meegenomen en met name Kordraaier. die uh, digitaliseert dat, die maakt er ook films van en iedere keer bij zijn genootschapsavond dan is er weer en een dia presentatie met een verhaal, een bepaald thema en er is een film die Cor heeft gemaakt en die dan ook weer een verhaal vertelt maar dan volledig dus achter elkaar als film met geluk erbij en vooral de muziek die Cor erbij verzint, die is erg. Leuk. Komt er nog steeds materiaal naar voren? Nog steeds. Na al die jaren. Uh, nog steeds. Films? Ja. Ja, films niet, maar die worden vaak gemaakt. Die maakt Cor vanuit of, uh, of stukjes film die hij ja. ontdekt heeft. Ja. En uh, nog steeds komt er materiaal binnen. Ja. Op zolders blijkt nog steeds veel te liggen. Wat men vergeten is en dan toch van uh, historische waarde. En hey, nou zit Cor Draaier ook bij uh, het programma Oud Zand, wat uh, na ons uh, wordt uitgezonden. Hebben jullie nog een, uh, een samenwerking met dat programma, het radioprogramma? Uh, dat weet ik niet. Ik weet niet in hoeverre dat uh, daar een, een verband tussen bestaat en hoe dat mm. uitgewisseld uh, wordt uh, ook dat soort dingen lijkt me erg belangrijk om dan met elkaar te praten en dat goed aan te sturen natuurlijk dat je, dat je van elkaar profiteert laten we het maar zo gewoon simpel zeggen nou ja, nou ja de wereld is wat dat gaat uh, klein ja, gelukkig wel <lacht> nou ben je soms ook... niet, maar meestal wel ja precies, nou in Stanford geloof ik wel soms, ja. uh, nou ben jij ook uh, raadslid van de OPZ oude ja. partij uh, Stanford Word. Klopt. Uh, is dat goed te combineren, deze functie? Uh, ik heb dat uh, overwogen zowel en besproken ook tijdens, uh, met, de, met de eigen fractie. En uh, ook in het uh, genootschap, het bestuur van het genootschap. En van bij beide kanten en ook voor mijzelf zag ik geen uh, problemen. Maar erin zitten trouwens meer uh, mensen die verbonden zijn met de raad. Als we denken aan Cor Draaier, die is dus voor GBZ... Uh, schaduwraadslid, om het maar zo te noemen en uh, Ruud uh, Sandberger zit ook in het bestuur van uh, het genootschap die ja. is ook uh, schaduwraadslid ik denk niet dat raad en uh, een oud, oud genootschaps uh, eigenlijk met elkaar uh, in strijd zijn En we hebben dat ook niet gevonden, vandaar dat ik het ook eerst nog even gecheckt heb, maar mm. nee, er is geen tegenstrijdigheid uh, of, of verbondenheid van, van belangen en uh, zijn er voordelen? Aan de combi? Uh, misschien wel. Mm, dat, misschien moet wel. Dat, dat zal de tijd wel leren. Nou maar ja, het is in ieder is geval uh... een sterke lobby. Zou dat zo zijn, Don? Ja, waarom niet? Okay. Het is toch... Vol... Ja, ik leer het is van legitiem. Don, ik leer graag van je. Dus ja, als jij dat zo ziet... We, we, we zijn een kleine gemeenschap in Zandvoort. Ja, en je ontkomt er niet aan dat mensen een, een, een, een koppeling hebben van verschillende functies in het verenigingsleven. Nee, nee dat is vaak zo. Uh, ja. Bij de radio, noem maar op. Uh, mensen die zijn vaak, het zijn vrijwilligers, die vaak in verschillende takken van sport zitten. Ja. Daar ontkom je niet aan. Nee, dat is ook zo. Het is, uh, die, die, en zo'n strikte scheiding is niet niet mogelijk in een klein gemeenschap. je mag geen... Ik, ik heb uh, in 2002, toen ik uh, voor het eerst raadslid werd, toen zat ik nog uh, in de ledenraad van EMM, destijds ja, de nog. EMM. Toen hadden ze ook nog een ledenraad, hè, want ja. toen was het een vereniging, ja. nu is het een stichting. En toen heb ik bijvoorbeeld, daar zaten wel tegenstrijdige belangen in. Uh, dat heb ik dus toen opgezegd, die, die functie. Ik was toen voorzitter ja. van, de, van de ledenraad. Ja. En die functie heb ik wel opgezegd. He, dat dat ja. was wel strijdig met elkaar. Okay. Nou ja, er zijn ook mensen die dat heel elegant, elegant oplossen. En zodra er in de raad een discussie is over een onderwerp... ...zij in het, ja. verlaten ze even de zaal. Klopt. Of nemen niet deel aan de, niet aan de discussie. Dat kun je heel elegant oplossen. Ja, zeker. Is, uh, maar ik zie ook geen, uh, geen verwarring. Met jou nee nee nee nee het, <laughs> kan al, wel, het kan doch. alleen Dank maar wel. versterkend werken <laughs> jawel dat ook voor iets wat belangrijk is voor ons als gemeenschap in ieder geval ja. uh, het genootschap en dan nou moet je nog benoemd worden. Zeker, ja, moet dat je wordt ook kritisch ja, ja, Richard, Heel kritisch, ja, dat zeker. je bent wel de enige kandidaat. Ja, ja, ja. bestuurskandidaat altijd. Bestuurskandidaat, Want, ja. Er kunnen altijd leden ook nog een andere kandidaat stellen, maar dat mm. is tot nu toe niet uh, gebeurd. Nee. Maar uh, ja, dat wordt duimen natuurlijk, uh, Richard. Ja, het is, uh, of dat, uh, wordt of heel spannend. Dat, of dat aangenomen wordt. Ja. Wanneer is die uh, algemene ledenvergadering? Die is op 11 mei. Ja. Oké. Okay. En waar? Uh, die is in de koffieclub ja. op het uh, Raadhuisplein. Toegankelijk. Voor, Kerkpijn, leden. Toen ga ik voor alle leden toegankelijk voor Zeker. alle leden ja. en uh, ik zou het bijna in de in de kracht verwachten maar uh, ja, jullie gaan nu even naar de koffieclub naar de koffieclub ja. ja ja nou de ervaring is dat uh, de genootschapsavonden druk bezocht worden maar dat de ledenvergaderingen niet erg druk bezocht worden. Oké. Okay. Vandaar dus ook... De, we zijn een de kleine vrij normale vereniging. Ja, ja dat, dat, dat, ja, dat klinkt ook heel normaal, inderdaad. Maar die zijn weer geen stok zo'n vergadering binnen te, te krijgen. Dat, nee. nee, een genoemdschap is druk. Dus er komen ja. een paar honderd mensen. Maar een ledenvergadering daar zie je een paar tientallen mensen. Dat is niet zoveel. Oké, okay, Carl. We zijn zo'n beetje aan het einde van dit. Is er iets wat je nog kwijt wil? Of hebben we je uitgemolken? voldoende? Uh, nee, nee, alleen een oproep doet om om... om de mensen om uh, uh, lid te worden van dat genootschap, want dat is een goede zaak. Ja. Uh, er, wordt, er wordt ook veel weer teruggegeven, als, al was het alleen maar de uitgave van het blad. Dat klinkt wat, daar zit echt, iedereen op te wachten, wat echt verzameld wordt ja. en uh, ja. waar je soms collector zijn te zijn met hele mooie onderwerpen. En uh, daar alleen al voor zou ik zeggen, wordt lid van het genootschap. Gaan jullie een website, uh, Carl? Ja, er is een website. GOZ. Of genootschap, als je dat intikt, dan kom je al vlug op de website. goz.nl? Uh... Goz. Goz. Uh, ik ga. Even kijken, dat weet ik niet eigenlijk uit, maar of dat, uh, of dat de code is, dit achterin staat. Even zien. Karl is nu aan het zoeken in de klink. Is dat de ja. nieuwe klink? Dit is de nieuwste, ja. Oei. Ja, en ik zie ook nog bedragen van. Uh... Uh, lidmaatschap, ja? dat is uh, 12,5 per jaar. Nou, dat is geen geld. Je, je mag ook wat meer op... geven, hoor. <laughs> dat mag He? wel. Ja. Ja, ja, <laughs> ja. In ieder geval is dat 12,5 ja. per jaar. Ja, ja, ja, ja we we maar op uh, bij Google Genootschap uh, Ouds Handvoort. Uh, ja, dat is uh, een uh, website bij. Ik zal het, en dan, uh, dan, uh, het is ook zo'n dingetje om dat mee te nemen. Want zet voort dan die. Ja, dat heb ik Tegenwoordig moet dat. Hé, uh, nou dan wens ik je heel veel succes, Carl, met de spannende verkiezing. Op 11 mei in de Koffieklub. Ja, dankjewel. Uh, nou, uh, ja. Ja, heel veel succes, want ik denk dat het toch een zware baan is tussen quotes ja. bij Oud-Zandvoort. Het is een hele belangrijke functie binnen exact. Zandvoort. Dat was echt zo ervaren heb ik het gevoel. Dank. Dus heel veel succes. Ja. Dankjewel. Goed. En uh, wij gaan luisteren naar een lied over wat meer mensen dan de leden van het genootschap. <laughs> Fluitzma in Fontijn. 15 miljoen mensen.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 zo, Zorg voor iedereen, geen hond die van een groot weet. Met ballen in de muur. En niemand die droog deed. 15 miljoen mensen op een hele kleine stukje aarde. Je schrijf je niet de wetten voor. Je laat je in een waarde. 15 miljoen mensen op een hele kleine stukje aarde. ZANG Ja, en welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Dat was 15.000 mensen oh, in Zandvoort. Oh nee, 15 miljoen. Nee, ja, Zandvoort is 15.000. Ja. Ik vond het zo'n mooi getal. Nou, we gaan verder met uh, een ware tentoonstelling. Door, uh, mede door twee BKZ-leden in Haarlem wordt dat uh, ten, ten, tentoongesteld. En daar gaan we het nu over hebben. En uh, tegenover mij staat, uh, zit Frans van Eden. Welkom, Frans. Dank je. Jij bent een uh, kunstenaar uit uh, Haarlem. En je bent een van de vier beeldende kunstenaars die... Uh, in, in de gallery uh, nu, uh, ze zijn kunst tentoon, uh, stelt in nou, ze in Haarlem. Ja, het is een uh, bedrijf, een, bedrijf, een hè? metaalbedrijf. Dat ja, is haal, ja. die ja. in de waardepolder. In de waardepolder. En die mensen ken ik van uh, voor, voorheen. Hebben ze altijd uh, hekkere hekken uh, uh, geleverd. dan toen we uit de kunst organiseerden. Ellen kent hem daar ook van. En dan uh, bracht hij 16 hekken met al enzovoort, want wij hadden zo'n 125 tot 150 deelnemers met allemaal één ding. Er waren natuurlijk heel veel uh, schilderijen bij en die moesten opgehangen worden. En in een school, dat was altijd in een school in de herfstvakantie, kan je niks uh, ophangen nee. zo. Dus die hekken waren uh, uit, uitermate geschikt, we hadden zelf enzovoort. Dus die bracht, die zeven uh, jaar heeft die, die uh, keurig elke keer gebracht en weer opgehaald voor ons, gratis voor niks. Dus, uh, ja, daar doe je dan wat voor terug. Dus ik heb wat foto's voor opgemaakt en een animatie enzovoort. En dat is blijven hangen. En vorig jaar heb ik hier bij Aquaba een tentoonstelling gehad, sorry. En... Uh, en een beetje overzicht in de en dat was foto's en, en schilderijen en alles. Maar tot mijn teleurstelling keken ze alleen naar het uh, Luxeflex gedoe. Ja, <laughs> ja toen heb ik hem maar, ben ik er maar verder mee gegaan. Het Luxeflex, dat is pas sinds vorig jaar? Nou, ik doe het al uh, 25 jaar, of meer. Mm -hmm. Maar dan omdat ik tuin ontwierp, kwam er wel eens een ding in te staan enzovoort, een tuinobject. En nu ben ik pas naar buiten gekomen. Oh, Oké, okay. coming out van de kunstenaar Frans ja. van Ede. Frans, even een vraagje tussendoor, Richard. Het, uh, jij maakt plastieke beelden ja. van... Luxeflex, van lamellen? Van lamellen, ja. Oké, okay, dus je zegt Luxeflex kunst? Of... Ja, een nou, lamellen kunst, want het is, Luxeflex is van oorsprong een merk, daarna ja, is daarom. het uh, zo algemeen geworden dat je het ook voor alles mag noemen, maar er zijn meerdere dingen. En het, ik weet niet eens waar het vandaan komt, want ik krijg ze gratis en, uh, ja. en mensen komen ermee. En dan, uh, dan, dan ben ik kritisch ook, want dan zeg ik, ja, die smalle heb ik al, een bepaalde kleur, en liefst die Breien van 6 centimeter en. En ja, ze tweedehands? Vijf. Ja, altijd. Altijd. kan het niet voor kopen. Zoveel uh, aluminium lamellen zou je toch niet hebben? Want meestal zijn ze toch een plastic of een katoenluchtkunstje? Nee nee, nee, nee, nee. nee We zijn. De meeste zijn juist. Of heb je het, van, het over die luxe flex? Ja, van. Uh, uh, oh, oké. Okay. Ik dacht dat ik dacht, die vertikaal. Nee, bedoelde. die verticale niet. Ah, oh, oké. Okay. De gewone luxe flex, zeg maar ja, En die, uh, die uh, zijn. Uh, uh, nou, knip. Het roest niet, het kan buiten, het is, uh, het is veerkrachtig. Mm -hmm. maak er uh, veren van, maar nu heb ik het alleen maar over mij. En dat wil ik liever niet. Nee. <laughs> ik wil nog even weten waar je woont. <laughs> de weg. In Haarlem. Ja. Je bent een Haarlemmer. Ja, en daar staan uh, zo'n twaalf in de, of dingen in de tuin uh, die gaan dus nu uitlogeren zeg maar ja. want die, die al die uh, al mijn buren vinden het leuk dat zo'n ding daar staat ja nou ik zal er even een inleidend uh, verhaaltje geven dus ja. er is een wordt een tentoonstelling uh, gehouden bij HI Metaalwerken in de Waardepolder in uh, in uh, haarlem. en er is volgende week een uh, uh, ja tentoonstelling uh, zaterdag en zondag van 11 tot 5 uh, te, te bezichtigen. En daar doen dus uh, twee Zandvoortse kunstenaars mee. Ellen Kuil, en die werkt met glas en metaal. En Jan van der Bos, die werkt met staalplaat en zink. Verder zit jij er dus bij, met, uh, die werkt met lamellen. Mm -hmm. En Kees Jurflans, die komt uit Heemstede en die werkt met afgeschreven metalen. Dus dat is ja. een beetje het, uh, ja. het kader. Hoe zijn jullie zo gekomen om gezamenlijk bij HHI metaalwerken te uh, ja, je kust te, te presenteren. Nou, dat was het idee van Jos Baars, dus de, de, de, de baas van HI. En die vroeg mij, wil je niet uh, expresseren met, uh, met jouw dingen die met, van metaal zijn? En uh, ik zei, ja, dat wil ik wel, vind ik hartstikke leuk. Um, dat is een gekke plek natuurlijk, maar niet alleen, want dat vind ik niks. Dat, dat, dus. En ik kende Alan Kuil al, en, uh, en die andere twee um, sinds vorig jaar eigenlijk, dus het was uh, makkelijk Zat om, uh, om het... Uh, ...en omdat we in metaal werken... ...is dat de binding eigenlijk... En... Ja, dat lijkt wel een beetje op elkaar wel... Ik heb nee, hier een nee, beetje een paar van die kunstdingen... Uh, ...maar het is toch allemaal een beetje... ...ja, een beetje op metaal... ...en, en een beetje glas ja, met het metaal... ...en er zit heel verschil in hoor... ...en allemaal maakt, ja, ja, maakt nu hele grote dingen... ...dat is voor de fotograaf niet zo heel leuk... Ik, ...ik had er een beetje moeite mee om te fotograferen... <laughs> Ik heb liever dat ze dat zich ze ze bij de sieraden houdt. Dan de achtergrond sneller onscherp krijgen. Ja, maar nee, ze maakt hele leuke mooie dingen. stevig, ruw en, en stevig. En dan toch met het glas. Dat is hartstikke leuk. Die twee kunstenaars uit Zandvoort zijn leden van de BKZ. Ja. ja. Uh, hebben jullie in Heerlem ook zoiets dergelijks waar jij lid van bent? Of? Nee, ik ben nergens lid van. Nee. Ik, uh, ik ben het ook niet van plan ook, denk ik. Ik ben vrij okay, dat, dat, is, ja, dat is jouw keuze. Uh, <laughs> Hoe komt, hoe komt die verbinding, gewoon hebben jullie elkaar... Nou, kende Elk ik al en daar ben ik vorig jaar dus in Aquaba heb ik die tentoonstelling gehad wat, El, wat en hij heeft geleerd oh, ja. om, te, ja, om ja. te lassen ook en zo, dus dat vind ik ook wel gra grappig. En Vertel eens wat uh, atelier Aquaba is. Dat zit hier aan het Schelpenplein en ja. daar hebben ze, uh, daar maakt zij glasobjecten uh, en uh, glasfusing fusing, en dat je dus met uh, glas laten la la uh, smelten mm -hmm. en dan kan je kan je kleurtjes bij elkaar smelten enzovoort. En dan geven ze ook uh, uh, workshops en zo. En het wordt aardig, uh, aardig gebruik van gemaakt. Ja, voor Apple. oud wordt het wel interessant. Uh, dus de smederij. En dat is dus een atelier geworden, atelier Kwaba. En uh, dat is dus ook gewoon, te, neem ik aan te bezichtigen. Ja, ja, ja. Ja, het is een hele ruime. Ruim Altier. Ja, het is hartstikke leuk. daar ligt de link met haar. Ja, ja, ja. ja. ja. Dan mocht ik ook van, van haar wat maken. En, en op een gegeven moment ja, wassen enzovoort. Dus dat, dat is dan voor mij weer wat extra's. En, en ja. vertel eens wat van de andere kunstenaar, Jan van der Bos. Wat voor kunst maakt hij? Ja, Jan van der Bos maakt uh, een beetje uh, uh, ingetogen dingen, vind ik. Uh, uh, uh, vooral mooi en uh, eenvoudig van vorm, denk je. Maar zo moeilijk als om te maken echt uh, waanzinnig en uh... Uh, die, die vind ik heel Hele knappe dingen maakt hij En Kees die maakt meer uh, Ja hele grappige gekke dingen Die maakt ook bijvoorbeeld Heb je op een gegeven moment van uh, Wastafels maakt hij uh, met, met buizen En dan zijn het ineens zwanen hmm. dus, dus ik bedoel Je kan aan deze paar plaatjes Niet de variatie variatiedirectie ja. Maar ze zijn echt zeer gevarieerd Maar ik ben even naar de site gegaan En er staan wat illustraties En ik vermoed dat de uil die erop staat van jou is. Ja, dat is zo. Dat Want is die sowieso. ziet eruit als uit lamellen opgebouwd. Ja, ja, ja, ja. Maar uh, je had het er net over uh, dat uh, iemand met werk met uh, afges afgeschreven materiaal. Ja, dat is uh, dat, dat is case, case Juffermas. Hoe ja. moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat zeg ik net. Dus dat huh? ook, ook tandraden, uh, dat ja, soort dingen. Ja, en een en, en, en, en, en weet ik wat allemaal Hij uh, maakt van een pomphuis en een en een ankertje van een dingen maakt hij bijvoorbeeld een, uh, een pelikaan en weet ik wat allemaal ja. en dan wat ik zeg met met, uh, met uh, uh, wasdingen of toiletdingen, nee, wasdingen maakt die gewoon zie je ineens zijn zwaar ontstaan dat is... Leuk, dus als iemand uh, zijn huis opdoekt, kunnen altijd jullie nog even bellen, ja, kunnen zeker jullie weten. bruikbare zaken ja, ja, eruit zeker halen ja. Vertel nog even hoe en wat over de, zeg maar, de expositie, mensen kunnen dat bezoeken? Ja, waar en wanneer? Nou, waar de polder uh, we, Enschede, we nummer 46. Ja, dank u wel. <laughs> en, uh, ik heb die voor me liggen. En dat is... Uh, we, het wordt een beetje schoongemaakt, maar... Uh, we, alle staat er gewoon van... Het is van, wel een beetje een woeste uh, ja, binnen een de, de, de, de, de De grote machines staan en daar staan wij tussen en zo. En dat ah, het is wel leuk. wel een leuke sfeer natuurlijk. Ja, dat is helemaal gek. Dat, en de dat, expositie... is wat anders dan een net, uh, net uh, ding ja. en zo. Maar de expositie heeft ook ijzersterke kunst. Ja, en met ijzersterke dus dan kan je van alles bedenken. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat het nou, het is gewoon ijzersterk. Het is van ijzer. Of of als je het dat maar het laat van de, aan de uh, mensen die komen, dan misschien vinden ze wel een uh, ijzersterk van idee of dingen. Dus okay. dat, uh, dat is de combinatie. Ja. Volgende week zaterdag en zondag Just. van 11 uur tot 5 uur in nummer 46 in de Waardepolder. Helemaal goed. Bedrijf uh, HI Metaal Werken. Ja, juist. Heel erg bedankt voor je komst. Dank je wel. De toelichting. Dank je wel. Het wordt een spannende expositie. Jazeker weten. Dank je wel. Wij gaan door met uh, een product van Nederlandse bodem: de Golden Earring met een Lady Smiles. drives me wide. Her lips are warm and resourceful. When her fingertips go drawing circles in the night. And the mood is soft and sensual. Like the earth shaking, it doesn't matter. My glass is falling. I hear the shots. Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort bij Hotel Hoogland. We gaan door met uh, Sandra Kluiskens en we gaan praten over Sam's actie, kledingactie. Uh, Sandra, welkom bij Goedemorgen Zandvoort. Wil je, je even voorstellen voor het Zandvoortse publiek? <laughs> uh, nou ja, mijn naam is uh, Sandra Kluiskens en ik... Uh doe onder andere de kledingacties al een heel aantal jaren. verder doe ik veel in de katholieke kerk, onder andere. Ja, de Even reden. voor de zonnebloem. <laughs> de zonnebloem. De reden dat je hier bent is omdat je verbonden bent aan de katholieke kerk. En de katholieke kerk doet samen met de Protestantse kerk volgende week mee aan de Sams Kledingactie. Want daar heb je dus kunnen mensen hun kleding naartoe brengen. Dus vandaar dat jij hier, hier als vertegenwoordiger van de katholieke ja. kerk zit. Wat is Sams Kledingactie? Het is een. Een organisatie die al ruim 40 jaar uh, kleding inzamelt uh, in heel Nederland. Vroeger brachten zij ook alle kleding zelf, uh, zorgden zij dat dat naar de landen ging waar de nood uh, was. Nu, voor, uh, de laatste jaren, is dat uh, wat minder dat kleding naar landen toe gaat, maar verkopen ze hier veel kleding en dan uh, met dat geld steunen ze projecten ter plaatse. Mm. Okay. En wat, uh, wat, wat voor projecten zijn dat? Waar moet ik dan aan denken waar ze geld zijn, voor uh, gebruiken? Het zijn uh, onder andere wel nog doodhulpprojecten. Dus waar, uh, ja, waar acute nood uh, heerst. Ook uh, wederopbouwprojecten. En ook uh, helpen ze gewoon om mensen uh, in hun eigen bestaan te uh, ja, de, de, kunnen voorzien. De technicus viel bijna ja. om. <laughs> ja. uh, dat, dat mensen in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Zoals uh, uh, droogtecyclusprojecten in Kenia. Die steunen ze al heel veel jaren. Zodat mensen uh, ja, beter met de, droogte, ja, met de droogte om kunnen gaan. Maar uh, be, beter in staat zijn om... Uh, om zichzelf uh, te bedruipen. En uh, doen jullie vooral uh, zaken met één uh, organisatie uh, qua hulp? Of uh, allemaal verschillende organisaties? Dus, uh, uh, Stichting Mensen in Nood. Waar dus uh, het geld van uh, Sam's Kledingactie uh, naartoe gaat. Die steunt uh, Klasse, veel lokale, uh, lokale organisaties. Die dan natuurlijk mm -hmm. uh, ja, hetzelfde uh, doel nastreven als uh, Mensen in Nood. Maar zoveel mogelijk met lokale organisaties. Lokale mensen. Uh, die projecten begeleiden. Maar het geld gaat wel naar Stichting Mensen in Nood? De, het geld gaat naar Stichting Mensen in Nood en die uh, gaat met mensen ter plaatse uh, projecten opzetten. Ja, ja ik, ik vind dat wel opmerkelijk. In mijn naïviteit, een tijdje geleden dacht ik, oh, mijn kleren gaan dus naar allerlei goede doelen. Maar het doel met... is om, om geld te genereren, niet om kleding te genereren. Ja, met de kleding. De kleding, er wordt natuurlijk sowieso, wordt er ook aardig wat kleding wel bewaard voor acute uh, nood uh, overal ter wereld. Maar ook wordt kleding uh, hier verkocht of het wordt uh, verkocht aan uh, lokale uh, kleding uh, kledinginzamelaars, uh, elders in de wereld. Zodat die het op de markt zetten voor een klein, uh, klein bedrag. Dus die kleding levert jullie geld op? Ja. Voornamelijk. Maar wordt ook gebruikt om mensen te kleden. Ja. En als het niet daarvoor geschikt is gaat het uh, nou ja, de, de lompe handel in. Nou ja in principe uh, vragen wij natuurlijk alleen uh, uh, goede uh, nog bruikbare kleding, kijk uh, lompen en dat soort zaken. Dat, dat leverde vroeger nog wel eens wat op, maar dat levert nu absoluut niets op. Dus het is echt uh, draagbare kleding, schoenen en, en dergelijke, ja. waar, ze, waar we mee gedaan ja. kan worden. En dan wordt dan wordt er dus niks weggegooid als mensen het goed uh, aanleveren. Ja. Uh, ja, want ik herinner me zoiets van uh, help de Polen de winter door. Van een aantal jaar Ja, ja, ja, ja. De, dat je dan denkt, nou daar heb mijn gewarteerd, hier, gaat naar Polen toe uh, ja, bij zo'n inzak. Ja, in ja maar vaker. dat is als het natuurlijk gericht uh, voor, voor iets wordt gevraagd, dan, dan, dan gebeurt dat er nog ook wel. Maar vroeger hadden ze natuurlijk echt enorme magazijnen waar alle kleding uh, opgeslagen lag. Uh, zomer, winter. En, de, uh, ja. Ja. en dat is ge gewoon gebleken dat dat minder, uh, okay. minder gebruik van gemaakt Goed. wordt. Dus en waar gaat die uh, kleding nu naartoe die wij inleveren? Na naar Den Bos en naar sorteerbedrijven die dat dan uh, ja. gaan. Uh, en vervolgens? Zoeken. En vervolgens wordt het, nou ja, wat ik al zeg, uh, uh, het wordt deels opgeslagen voor wel acute nood. En deels uh, gaat het naar uh, landen toe uh, waar het dan uh, op de markt gebracht wordt voor dus, een klein Dus bedacht. acute nood, nood bij ABV dat soort werk, dan ja. kan die kleding ja. worden ingezet ja. en anders gaat het naar arme landen zeg maar. Ja, ja. Oh, okay. juist. Ja. Oké, okay. dat gezegd hebbende stellen jullie wat eisen aan datgene wat er straks ingeleverd gaat worden. Ja, uh, wij, eens. nou ja, wij hopen uh, inderdaad dat mensen dus goede, nog bruikbare kleding uh, inleveren. Ja, uiteraard uh, is het natuurlijk gedragen maar daar gaat het niet om maar dat het niet uh, gescheurde en uh, kleding zijn. Mensen, uh, gewoon kleding wat uh, mensen nog kunnen dragen. Bij voorkeur gewassen uh, nou, zeker inderdaad, gewassen. Dat is wel uh, prettig. Dat in wind verleden ook wel eens anders meegemaakt dat de vlooien eruit kwamen. Dat is iets minder uh, minder prettig, ook voor de inzamelaars. En ook niet zo, uh, zo aardig, denk ik. Maar uh, het is de bedoeling, inderdaad goed gewassen. En ja. uh, nou, gestreken hoeft dan nog ineens. Maar in ieder geval uh, nette net uh, kleding die nog uh, gebruikt kan worden. Schoenen, uh, ook gordijnen, dekens. Dat is ook allemaal uh, wel wenselijk. En uh, ook, ook lakens, dat soort uh, zaken. Ja. Die, uh, die kunnen allemaal gebracht worden. En dan het liefst ook in. Een beetje stevige zakken. Ja, niet alleen kleding, je, je noemt zo tussen uh, ja. lippen lakens. Ja, ja, ja, dat is ook. dan weer voor, echt, voor, voor, voor directe nood, uh, als er ergens uh, Bij met aard zo. Ook ja, ja. ja Oké, okay, goed. Ja. Dat is duidelijk. Nu komt het naar de katholieke kerk. Ja. Uh, daar is Op, een groep vrijwilligers. Juist. Het zijn allemaal ja. mensen uit de parochie. Uh, mm, ja, ja, ja. De AP parochie De, de, de in Zand voor de, de bij de Agatha-kerk, de vrijwilligers. Ja. En dan in Aardenhout uh, staat de vrijwilliger Antonies van de Antonius en Paulus ja. parochie. Ik las ja. op de website dat de protestantse kerk ook meedoet. Klopt dat niet? Je keek de op de protestantse. Nou, nee, ja, in, in het verleden uh, was de, de inzameling werd in de vier. Uh, Kerken die wij nog rijk waren toen in het dorp uh, uh, gehouden op de vrijdagavond was de inzameling de, toen nog de hervormde kerk, ja. de gereformeerde kerk en een, bij de Nederlandse protestantenbond en de Agatha kerk en uh, de Nicolaaschool school in uh, Zandvoort Noord. We hebben zelfs ook nog wel een tijd gestaan met een vrachtwagen bij uh, Dirk van der Broek. Maar de een naar de andere kerk ging natuurlijk uh, helaas uh, dicht en de ja. protestantse kerk die had ook niet meer de menskracht om ons te helpen. Dus wij doen het alleen vanuit de. Wat oh, is dus de protestantse kerk wat doet die... niet mee? Nou ja, wat, wat heet niet, niet nou ja, mee? Ze, uh, geen breng ze, ze, ze ze zijn niet open, laat ik het zo. Uh, maar dat is misschien zeggen. goed om dat nog even aan te passen aan de op de website. Ik weet niet welke website uh, nee. van de Kledingactie. Ja. Staat, staat het daar op? Ja. Nou. Dat is um, heel vreemd. Maar ze moeten toch naar de katholieke kerk komen. Dus... Ik weet ja, ja, dat, kerk. dat het inderdaad op die website staat, want zij weten waar, waar zij uh, na naartoe moeten. Ja. Maar ik zal dat uh, nog even rechts zetten. Nog even een vraagje over jullie uh, organisatie. Het zijn allemaal vrijwilligers, ja. mag ik aannemen. Ja. Uh, hebben jullie genoeg mensen uh, om dat uh, te doen? Ja, weet je, je hebt op de dag uh, zelf. Ja, je hebt niet zo heel veel mensen uh, nodig, natuurlijk. We, op de vrijdagavond komen de mensen het. Uh, uh, brengen en uh, uh, verzamelen het in de kerk. En op zaterdag hebben we wel wat mensen nodig die we ook steeds uh, gelukkig kunnen vinden. Uh, die helpen om de, de zakken in de vrachtwagen te doen. Oké, okay, dat, dat tot is, zover gaat jullie bemoeienis ook. Ja, ja, ja wij, wij organiseren echt de, de, twee keer per jaar de, de actie. Nou, we, we zorgen dat de, de bekendheid aangegeven wordt. En wij zamelen het in op vrijdag en die zaterdag. En uh, als die vrachtwagen wegrijdt, zijn wij ook klaar. Okay. Tenminste, daarna komen er nog wel wat zakken druppelsgewijs binnen. Die dag en uh, daarna ook wel. Maar in principe uh, zouden het om 12 uur zouden wij klaar moeten zijn. En wat zijn de momenten dat mensen de kleding kunnen brengen? Dat is op vrijdagavond van 7 tot 8, vrijdag 20 april, dus ja. komende vrijdag, van 7 tot 8 bij de Aangatenkerk. En uh, bij de verzorgingshuis uh, Bodaan en Huis in de Duinen kan het om 6 uur in de hal gezet worden. En dat geldt ook voor het voormalig huis in het kos. Verloren. De mensen zijn daar uh, al jaren mee bekend en daar haalt een van onze vrijwilligers uh, het vrijdag op. En dan wordt het in de kerk verzameld. En op zaterdag? En op zaterdag is het uh, in de Agatha kerk van 10 tot 12 en in de Antoniuskerk in Aardehout en de Sparrelaan van 11 tot 12. Mm -hmm. Oké, okay, nou, ik zou zeggen, ik wil iedereen oproepen om in grote getalen hun kleding te brengen. Ja, heel graag. Ja. Nou, nou hebben jullie ook uh, containers, maar er staat er geen ene in zand voor. Hoe komt dat? Ik weet dat een aantal jaren terug uh, mensen in nood daarmee bezig is uh, geweest om... Een container geplaatst te krijgen. Ik weet dat ze toen ook ons vroegen of wij plekken wisten. Ik weet niet, ik neem aan dat dat in, uh, in samenspraak met de gemeente uh, gerealiseerd uh, zou moeten worden. En ik denk dat een andere kledinginzamelaar uh, sneller was. Ja, want er staan natuurlijk een aantal kledingzakken hier, uh, of kledingcontainers uh, uh, hier in het dorp, maar we horen bij een andere organisatie. Sandra, veel succes. Volgende week, volgend weekend, zou ja. ik zeggen. En ik hoop dat er een hoop mensen komen. Dank je voor de komst. Hartelijk dank. Maar we, Dan gaan, gaan, gaan, uh, we gaan hierna naar de muziek. Ja, uh, maar we gaan eerst even straks na de muziek gaan we naar de studio. om ja. te horen wat er over uit Zandvoort te vertellen valt. Maar eerst even muziek. En we gaan de agenda nog en de doen. agenda. Maar eerst een muziekje. Dave D. in consorten met Zabadak. ...welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort... ...het laatste blok alle gasten zijn geweest... ...we gaan nog even de agenda doen... ...maar we beginnen eerst even naar de studio... ...Daniel Lefferts, ben jij in de studio? Ja, goedemorgen... ...nee, Rob... Ah, Rob. Nou, hey, mag ook uh, Rob Harms, vice, vicevoorzitter. Ja, ja zeker. ik ben, ik ben er ook. Hey, ben je een beetje op de hoogte van uh, het programma van 12 uur, uh, wat jullie gaan krijgen? Nou, Pieter is er, uh, dus uh, die gaat het vertellen. Oké, okay. nou, als Oud, ik Oud, wel kort Pieter, uh, waarde vrienden, luisteraars, uh, om 12 uur, ik zat, begint het programma ZFM Oud Zandvoort. En we hebben hier in ons midden Hans Hoogendoorn. En Hans Hoogendoorn weet alles van het project waar we over gaan praten. Namelijk uh, de camping uh, zondenvoerden en het TCB terrein aan de Kennenberg. Hoe is de geschiedenis daarvan ontstaan? Daar gaan we straks met Hans Rogenduren over praten. Het wordt heel leuk, heel gezellig. En Hans die heeft zich goed voorbereid. Ik zie een papier vol met aantekeningen. Dus daar gaan we uitgebreid over praten. Nou, Pieter, heel erg bedankt. Uh, ik wens Hans, jou en Daan heel, of Rob heel erg veel succes met de uitzending. Ja, okay. En jullie ook nog succes. Dankjewel. Dankjewel. Uh, we gaan even naar de agenda. Ja. Don, waar beginnen we mee? Ja, we gaan starten bij een tweedehands surfmarkt. Die is Morgen, zondag, en die is bij de Spot ja. uh, Als je wil snuffelen en een surfboard altijd al hebt willen hebben, moet je daar naartoe gaan. Kijk. Of dat dan voor 5 euro kan, dat is dan de vraag natuurlijk, want dat uh, is de prijs van een uh, klassiek concert, in dit geval een koorconcert in de protestantse kerk, uh, morgen om drie uh, uur. En uh, ja, het zijn de Classic Frogs, en uh, volgens mij hebben we die ook al een keer dus gehad bij de ja, ja. en uh, het is een, een zeer hoogstaand uh, niveau. En nou, de kerk gaat om half drie uh, open. En een abonnement kost 50 euro, en dan kunt u naar 12 concerten. Goed. Woensdag 18 april is er de gebruikelijke poppenkast uh, voor theater van uh, Recreade. Het uh, is voor kinderen, uiteraard, uh, van allerlei leeftijden. Uh, u moet wel eigenlijk. Uh, Reserveren. recreade recreade.hotmail.com. hotmail.com. En dan gaan we naar iets voor jou, Don. Aardappelschil, uh, ja. Ja, Open Zandvoorts kampioenschap Aardappelschillen. schillen. Lijkt me wat voor jou. Ja, dat is uh, bij het plein. Hè? Ja, ja. Dat is uh, 21 april. Volgende week zaterdag, Ja, om twee, twee uur. En uh, nou, dan kun je dus uh, aardappelen gaan schillen. Tot je een ontweegt. En degene die het meeste aardappelen heeft geschild aan gewicht. Die, uh, die heeft ja. gewonnen. Ja. En dan kun je een Cortina Crush transportfiets. te waarde van 600 euro uh, winnen. Maar bijvoorbeeld ook een jaar lang friet. Ja. Het aardige hiervan is uh, niet zozeer deze wedstrijd. maar dat alle opbrengsten gaan naar goed doel. Namelijk naar New Unicum. Om Kijk. daar extra dingen van te kunnen doen. Nou, dan hoop ik dat zij een jaar lang uh, de friet krijgen. Want dan uh, hebben ze een mooie. Ja. ja. Dan krijgen we de Vakansolij voor Challenge. Op het circuit Park Zandvoort, dat is volgende week zaterdag. We melden hem al even nu, omdat het om half negen al begint. Dus de uitzending van volgende week zou te laat zijn. Dat is fietsen en daar zijn verschillende afstanden te fietsen. 60, 90, 120 of 160 kilometer. En het is ingedeeld in vijf categorieën voor leeftijd. Nou, dan gaan we naar een onderdeel van uh, wat mij wel, uh, ja, wat ik wel enthousiast over wordt, namelijk zondag 22 april, ja, ja. volgende week. De rokjesdag. Ja. Ik denk uh, qua weer, nu een maand te laat, maar de VVV ja. zegt al, dat is natuurlijk gewoon helemaal niet uh, te plannen. Wijlen communiste Martin Bril gaf de eerste dag van het jaar, wanneer de vrouwen ineens weer in rokjes verschenen, de bijnaam rokjesdag. En Een dag die we eigenlijk dus ja, niet mogen vergeten. Ja. Uh, 22 april is de sterfdag van Martin Bril, en vandaar is dat de, de rokjesdag hebben genoemd. En het zal een dag worden vol met uh, op rokjes geïnspireerde activiteiten en acties. Meer informatie voor deze leuk, leuke dag volg snel. Nou Dom, ja, in ieder geval... Bij de VVV. VVV Zand. Bij de VVV. Ja, ja, ja. Dat is zo. En dan uh, krijgen we Battle of the Coast ook bij de spot op zondag 22 april. Met uh, allerlei demo's uh, van materialen die er zijn, die te maken, allemaal te maken hebben met uh, planken en surfen en zee en dergelijke. Dat... Uh, daar kun je een deel nemen en dat heet de Battle of the Coast bij de spot. En dan gaan we naar de neus. Namelijk bij Jutsmuseum kun je gaan je neus gaan gebruiken. Overal zit een luchtje aan. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan zeedobbelen, levende haven, vissen met sleepnet, roken van vis enzovoort. En dat is dus op zondag 22 april van 12 tot 4. 4 uur. Dan zijn we door de agenda heen. We zijn zelfs door de uitzending heen, Richard. We gaan afsluiten. We gaan iedereen een heel fijn weekend. Het weer is nog steeds geweldig. Wensen. bedanken voor het luisteren. En we gaan natuurlijk ook Hotel Hoogland bedanken voor de gastvrijheid. Het gulle hand schenken van de koffie. Dat is gebeurd door... Gert van Kuik. Ja, ja, ja van nou laten we maar gewoon zeggen Yvonne Roosendaal, want Gert die, die was toch erg veel weg. <laughs> <Ja>. <laughs> dus Gert, uh, Yvonne heel erg bedankt, ook voor de redactie uh, Yvonne en uh, ook Irene de Jaag en Ellen Jansen voor, voor, uh, voor de, de redactie voor weer een prachtig, uh, ja, prachtig programma. En wij Richard en ik dus hebben gepresenteerd en hebben ervan genoten en natuurlijk uh, Roy Haldeman. Uh, Regie en techniek voor zijn rekening dan. Wilt u nog een uh, herhaling luisteren? Dat kan op donderdag tussen 8 en 10. Gewoon bij reguliere uitzending van uh, ZFM. Uitzending mist. Ga naar zfmzandvoort.nl. Vul datum en tijd in een uurtje later invullen. Het is niet altijd meteen beschikbaar, Want onze man die dat regelt. Die zit veel te. Dus het kan altijd nog even duren. Kijk. Okay, We wensen iedereen een prettig weekend. Hè, ja. prettig weekend heel Zandvoort. En Tot volgende tot week. Volgende. Nee.